Qatar was tot nu toe het enige Arabische land... dat met vliegtuigen meedoet aan de actie. De werkgroep van Johan Cruijff bij Ajax en de leiding van de voetbalclub... zijn hard met elkaar in botsing gekomen. Volgens Johan Cruijff, Dennis Bergkamp en Wim Jonk... moet er vijf mensen weg uit de technische staf bij Ajax. De directeur van den Boog zegt dat de plannen prima zijn... maar over de manier waarop ze moeten worden uitgevoerd... blijft men het oneens. We gaan als directie niet alles klakkeloos overnemen, zei hij.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 Nachtzuster, Astrid de Jong. Hoe komen we aan het dollarteken? Waar komt die S met die strepen erdoorheen vandaan? En als we het daar dan toch over hebben, het teken van de pond, Die zwierige L, zoals die brand zo mooi omschreef. Waar komt die vandaan? En de euro. Het euroteken, de E met twee streepjes... Waar is die vandaan gekomen? Als je het weet, 0800 1121. En beantwoord dus de vraag van Sibrand. Herman wil weten welke, welke medicus een gal-specialist is. En uh, Wim had een verhaal over het no claim van zijn autoverzekering. Volgens mij is die wel beantwoord hoor. Die vink ik hierbij gewoon af. En Tom kwam dan als laatste met de vraag... nou ja, ik ben bang dat hij niet beantwoord wordt. Wacht, ik kom er zo mee. Ik zeg eerst even hoe je me het beste kunt bereiken. Via 0800-1121 natuurlijk. Of zoals sommige mensen prettiger vinden, 0800-1121. Maakt niet uit, je kunt allebei de nummers draaien. En, um, of toetsen tegenwoordig. Je kunt mailen naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Je kunt twitteren naar Nachtzuster. En je bent van harte welkom op de chat via www.nachtsuster.net En dan de chat aan. Aanklikken. En die laatste vraag, waarvan ik hoop dat iemand daar in Jip en Janneke taal... een antwoord op kan geven, is waarom zijn planten groen? Dat is een vraag van Tom die nog open stond. En als we het dan hebben over planten die groen zijn... dan hebben we het natuurlijk ook over bijvoorbeeld tassen die groen... waarom zijn sommige tassen groen? 0800-1121. the green Little Greenback, maar groen. Dus in ieder geval net als uh, veel planten en bomen. En waarom zijn die groen? Wil Tom graag weten. 0800 1121. Uh, ja, blijf vooral bellen met uh, vragen en antwoorden. Patrick, nacht. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, met Patrick, inderdaad. Nou, ja, Patrick. Ja, <laughs> nou, ik, ja, ik zit in de auto op weg naar Schiphol. Ja. En ik, uh, ik, ja normaal ben ik op dit uur niet op uh, door de week. Maar nee. ik ben een vriend van op ophalen die dat op Thailand uh, komt. Oh. Ja, leuk. Ja. Uh, voor hem. Ja. Um, <laughs> nou ja, nou, hij lijkt, komt terug. Dus, uh, wat zeg je? Hij komt terug, lijkt me minder leuk. Uh, ja. oh, hij verhaal, kan er ja. natuurlijk nou, ook aan toe zijn om terug te komen. Hij was, nou ja, dat is een dubbel verhaal. Hij was er aan toe om er naartoe te gaan. Ja. En hij is dan ook weer aan toe om, om terug te gaan. En dan, dan ga je je vraagtekens bijzetten natuurlijk. Maar nou, ja. hij, is in, hij is tien dagen in retraite geweest. Daar. Tien dagen? Dus gewoon volledige stilte, retraite, mediteren... En Eerlijk waar? Ja, heel knap. Ja. Als je en... het vol kan houden. Er zijn mensen die, die lopen dus schillend weg daar, bijna. Ja, en dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee. Je nee, stil zijn. nee ja. dat, dat klopt. Nee. Nee. Goed, dus uh, maar die kan ik ophalen. Dat is een verrassing, want hij dacht eigenlijk dat hij met de trein terug moest. Maar... Oh, uh, dan kom je uit ik... Thailand en dan moet je nog een trein gaan zoeken. En dan zoeken sta jij daar. En ik was vandaag bij zijn vrouw. Oh. Even, ja... Dat is, dat is mijn beste vriend en beste vriendin, zeg maar. Oh, dus, uh, Patrick, je, je, het wordt steeds erger. Ja. Nee, hoor, nee, ik heb niks gedaan. Ah, okay. ja. nee. Goed zo. Ja. Maar goed, dus toen zei ik van, goh, ga je hem dan ophalen? Nee, ik kan niet, want ik zit met de kinderen. Ik zei, nou, weet je wat ik doe? Zal ik hem anders even ophalen? Oh. En wat hij zegt, van, of zij zegt, van ja, dan moet hij met de trein terug. Ja. Dus ja, dat is daar ook wel. je twaalf uur in het vliegtuig zitten, uitgezeten, uh, ja. daarvoor nog in een van de propellerhok vanaf dat eiland van Cozumel of weet ik veel waar die zat. Ja. Nou ja, goed, heel doe, maar goed. Dus ik ga maar, ver, nee, maar, maar hij is dus, hij heeft gewoon tien dagen zijn vrouw en kinderen thuisgelaten om in nou, een of andere oort ja, even... Veertien dagen, in ja. een of andere... Ja, een, een, een tempelachtig iets. Hmm. En... Um, ja, dan is hij in retraite geweest, want hij is, ja, hij is druk, een hele drukke baan. En uh, nou, hij noemt het zelf de Hollande paarden in zijn hoofd, dus hij moet oh ja. echt tot rust komen. En doet thuis ook wat aan meditatie en dat soort dingen. Oh ja. en, uh, hij had hierover gehoord en hij dacht, nou dat uh, ga ik doen. Hij zei eerst nog tegen mij, joh, ga mee. Uh, maar dat zag ik toch niet helemaal zitten. En jij had geen paarden in je hoofd? Nou, ik heb wel een beetje paarden in mijn hoofd op het moment. Maar zijn een beetje zeepaardjes. Nou, nee hoor, nee, dat niet. Dat oh, zijn nee, wel maar... behoorlijk... Uh... Ja, best wel, maar, maar niet ja. dermate dat ik zeg van... nou, joh, ik ga even een beetje mee naar Thailand. Maar oh. goed, hij heeft het volgehouden, heb ik gehoord. <laughs> dus uh, ik ga hem ophalen. Hoe heb je dat gehoord dan? Nou, ik was dus vandaag... Hij belde, want hij, hij oh. stond dus, vandaag stond hij uh, op Bangkok. Uh, en toen belde hij naar huis. Dat hij, uh, ja, dat hij dus zijn vlucht ging halen. En uh, om 12 uur ja. daar lokale tijd ging vliegen. En hoe laat komt hij dan nu in Nederland aan? Om zes uur. Oh, prima. En jij bent al onderweg, want waar moet je helemaal vandaan komen dan? Nou, ik kom uit, uh, uit Leersum, midden van het land. Ja, oh, ja. maar je denkt, daar ben ik ook op tijd hè? Ja, en nou ik lag dus wel op bed, maar ja. ik, uh, ik kon heel niet slapen. En uh, ik heb dan uh, de wekker wel gezet en uh, maar ja, dan sla ik slaap erop als het ware. En uh, dat, dat werkt niet. Dus ik had zoiets heel om kwart over twee afgesloten. Ik denk, nou ik krijg er heen en weer. Ik leem aan en ik ga gewoon rijden. Uh, Oké, okay, nou, ja. maar ik om een kort de... verhaal niet al te lang te maken... Nee, Normaal ben nee. jij niet wakker op dit uur. Nee, dat klopt. Dus maar, ik, maar nu ja. ging je... Uh, even kijken, jij heet Patrick, dus dan heet hij vast Edwin. Wat zeg je, sorry? Ik denk zomaar dat hij Edwin heet. Hij, nee, nee, hij heet uh, Paul. Paul. Paul, dat is een leuke ja. naam. Zo heet mijn Waarom broertje. zou hij Edwin moeten heten? Nou, ik weet niet, Patrick en Edwin, dat klinkt als twee goede vrienden. Hey, Patrick, Edwin, ja. hey. <laughs> Patrick en Paul, dat is toch anders. Ja, dat zou je... Ja, nou helemaal goed. Maar we kennen elkaar al vanaf uh, geboorte, eigenlijk letterlijk bijna. Oh. We hebben drie maanden met elkaar en uh, dus we kennen elkaar al, uh, nou, bijna 41 jaar. Wat nou, leuk. En nooit een beetje uit elkaar gegroeid? Nooit. Oh. Nee. Omdat hij In ging alleen... mediteren en jij ondertussen een beetje... Uh, ondertussen een beetje wat? Uh, een Sudoku hobby hebt ontwikkeld. Nou... Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Goed, maar Paul wordt opgehaald en daarom is Patrick wakker. En Patrick, die hoorde ik luister, op de radio iets over... Ik luister normaal ik luister je muziek en nu zit ik even op radio 1 en ik denk... hey, verk, nou, oh. leuk. Leuk ja. programma, leuke verhalen. Gelukkig. Maar maak ik dus voor wel. Ja. De. ja. <laughs> ik, zit zelf, ik werk zelf bij een leasemaatschappij en ik, zit, ik, zit, uh, oh. ik hou me bezig met uh, schadesverzekeringsbranche. Nou, dan kun je eventjes een afdoende antwoord geven op de vraag van Wim. Nou, dat hoop ik. Nou, oh. kijk... Ik, ik heb geen oplossing voor uh, Wim. Nee. Of meneer Wim. Um, maar ik, ik zat echt met enige verbazing naar meneer te luisteren. Want ja. um, hij zegt: ja. Ik, hij was geloof ik 66 als ik het hoorde. Ja. Nou, nu heeft hij pas een auto voor zichzelf gekocht. Ja. En moet nu dus voor het eerst gaan verzekeren en dan vindt hij het vreemd dat hij de volle map moet betalen. Ja. Ik, denk, ik denk dan van ja, denken ze andersom. Hij heeft vanaf geloof ik zijn achttiende rijbewijs. Ja. Uh, dat is al heel wat. Heel wat jaarjes. Al die jaren tot aan nu heeft hij in auto's van anderen gereden, geleend. Ja. En uh, nou ja, noem maar op. Dan denk ik ja, hij heeft anderen dus het risico laten lopen dat ze hun no claim kwijtraken. Zelf nooit één cent premie hoeven te betalen. Uh -huh. Ja, dus dan denk ik van... Goh, vind je het dan nu zo onterecht... dat je nu zoveel premie moet betalen. Je hebt 40 jaar ruim... 44 jaar geen premie betaald, <laughs> niks. Wat zie je nou te zuren over die laatste <laughs> 15 jaar... dat je dan nog je premie moet betalen? Met jou dat moet ik, je geen ruzie <laughs> krijgen, volgens mij. Wat zeg je? Vol, volgens mij moet je met jou geen ruzie maken. Nee, nee, nee. nee, nee. Het, ja, het klinkt misschien... Uh, een beetje bot, hoor. Zo, nee, het zo klinkt heel zakelijk. Nee, het, maar, ja, nee um... ik kijk het puur vanuit... Ja, nou, ja, ja zakelijk. Maar ik ja. kijk het gewoon van, ja... Ja, ja misschien wel zakelijk. Van, ja. Ja. Ik snap hem wel, want op zich... Hij heeft natuurlijk nooit een auto gehad. En in nee. principe, als je een auto gaat verzekeren... Nou, ik snap het eigenlijk niet. Ja, nee, dat is eigenlijk heel simpel. Hij heeft nooit een auto van naam gehad. En, en het, is, het is altijd tolensgebonden, zoals die eerder meneer ook zei. En daar geef ik hem ook gelijk in. Dus jij zegt eigenlijk, hij heeft de 40 jaar geen premie hoeven betalen... maar als hij nu een ongeluk krijgt, krijgt hij het wel gewoon allemaal vergoed. Daar nou komt ja, het wel op. Daar komt als die onrecht gaat, natuurlijk wel. Ja. Maar weet jij dan of er ook uh, inderdaad... dat verhaal was ik nog even benieuwd naar... maar dat er maatschappijen zijn die een starterskorting geven... Mm, nee, dat, heb ik nog, nee dat, oh. dat weet ik ook niet zo. Ik weet wel dat uh, jonge mensen, hè, dat 3, 24 jaar uh, vaak uh, verhoogde premie uh, hebben. Al zijn ja, er ook wel drie maatschappijen ja. die dat niet doen, als lokkertje. Maar ja, die zullen dan toch ondertussen wel een wat hogere premie hebben, want ze vragen altijd naar je geboortedatum. Ja. Dat doen ze niet voor niks. Nee. Dus, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Of ze verhogen hun eigen risico natuurlijk van een, uh, van een jonger iemand of wat dan ook. Ja. Kijk, dat kun je... En als hij zegt van, ik, wil, uh, ik vind het vreemd dat, uh, dat ik de volle MEP aan premie moet betalen... Nou, dan denk ik van, als hij... Hij kan niet aantonen dat hij 44 jaar schadevrij heeft gereden. Nee. Nou, dan denk ik van, nou, dan ga je er dus vanuit dat je dat de komende 20 jaar ook niet doet. dat ga je vanuit, maar je denkt dus dat je een goede chauffeur bent. Ja. Yeah. Dan ga dan verzekeren en in plaats van een eigen standaard eigen risico van nou ja, 150 euro of 225 euro bij een verzekeringsmaanspraak kun je bij een hele hoop ook zeggen van... weet je wat ik doe, zet mij maar op een eigen risico van 1000 euro... of 500 euro, ik noem wat. Ja, maar wat. Maar ja. dan haal je minder premie. Ja. En daarmee is meneer Wim zijn probleem misschien toch een beetje opgelost. Ja, nou geweldig Patrick. Het is maar goed dat jij Paul even op moest halen. Dat denk ik. Ja, het ik ben... is maar goed dat Paul naar Thailand is gegaan. Ja. Het is dat maar goed wel. dat Paul paarden in zijn hoofd had. Ja, goed hè. <laughs> <laughs> ik wens je goede reis, doe de goed aan Paul en zijn vrouw... en misschien tot de volgende keer als je wakker bent. Ja, dat zal, uh, zal ik zeker doen. Okay. En bedankt uh, en dag goed aan de goed en alle luisteren. Oké, okay, dag Patrick. Zo, dag. Hoi, Marcel, goeienacht. Dag Astrid. Dag. Je mag het zeggen. Um, er was een vraag over um, uh, de dollar en, uh, en pond ja. ja. Nou, uh, van het dollar kan ik je weinig vertellen. Uh, hoewel. Ik heb daar geloof ik wel eens iets over gehoord... maar dat is mij nu inmiddels volledig ontschoten. <laughs> maar het, uh, het, uh, uh, het, het pondteken komt volgens mij uh, van het Franse pond. En dat heette uh, het Livre. En dat begon dus met een L. Het Livre? Ja, in de tijd van de koningen van de de de 14 de, de, de 15 16 toen had, uh, had Frankrijk uh, uh, het Livre... En dat was een pond. Nee, ja, dat was het Engelse pond. En ja, goed, dan zou je misschien denken, uh, waarom zou je in Engeland uh, een, een Frans teken voor je munteenheid hebben? Mm. Maar toen wij de gulden hadden, schreven we FL. En dat kwam ook van Florijn, dat kwam ja. uit Italië, dat kwam ja. van Florence. Maar die FL snap ik dan, maar de, de pond is, is niet een L, het is een. Uh, een uh... Het is een L-teken. Ja, maar het is een zwierige L, inderdaad. Nou ja, goed, dat, is, dat, pleit, dat pleit alleen maar voor de Engelsen, dat het een zwierige L is. Oh, dus het, maar is, maar het, is, het is een beetje ja, een oude L gebleven. Want daar, werd, daar werd toch om gevraagd, uh, naar gevraagd, ja. dat, uh, waarom de dollar een S was en het pondteken een L. Nou ja, de vraag was nog iets uitgebreider, namelijk waarom een S met streepjes erdoor en een ja, de L de treepjes, met streepje dat, erdoor. Streepjes kan ik je niks over vertellen, dat ben ik ja. zelf ook reuze nieuwsgierig. Maar ja. ik heb ja. ook lang verwacht... Ik heb lang gewacht om te bellen, omdat ik dacht... misschien komt er wel iemand met een heel uitgebreid antwoord. Ja, maar je denkt, ik geef vast een voorzietje. En ik kan, niet, ik kan niet meer vertellen dan het, uh, het lieveren... want dat heb ik uh, ooit ook eens van iemand gehoord. En uh, ja, ik denk dat het lieveren wel klopt... maar waar de streepjes vandaan komen... En was, het, is het lieveren dan hetzelfde woord als het Franse woord voor boek? Nou ja, het lieveren wordt in het Nederlands vertaald als pond. En uh, ja, goed, in Engeland in, in, ja, in heb je dan pound sterling... En uh, ja, dat noemen we ook het pond. Uh, dus hmm. het werd allebei uh, in, nou, in, in, in Frankrijk was het, dan, was het dan zo, in Engeland is het nog steeds zo. Uh, uh, altijd een pond genoemd. Maar ik stel mijn vraag nog een keer, want volgens mij hoorde je niet goed, maar livre als in hetzelfde woord als het Franse woord voor boek? Oh, livre. Nee, ja. nee. Nee. Nee, dat, nee, dat heeft niets met elkaar te maken volgens mij. Maar schrijf je het anders dan? Nee, je schrijft het precies hetzelfde. Je schrijft het hetzelfde, maar het is een andere betekenis. Nee, het heeft volgens mij niets met liever als boek, uh, boek oh. te maken. Oké. Okay. Nou, misschien, want ik vind het dan wel weer logisch dat het iets met boekhouden of zo te maken heeft gehad ooit. Oh, nou, zover heb ik niet gedacht. Nee. Ja, maar ik zit erop, hè? Ja, ja. Nee, ja. ik snap, het. Ik snap nou. het. Nee, ik weet, ik weet alleen dat uh, uh, in de tijd van de koningen uh, het liever. Uh, ja, in het Nederlands vertaald wordt als pond. Okay. En uh, dan kan ik me voorstellen dat uh, in Engeland die L uh, overgenomen is. Nou, het is een mooi voorzetje. Dankjewel Marcel. Goed, hartstikke dag. Goeienacht nog. Hai. Dag 0800 1121 Jeffrey. Goedenavond, Astrid, met uit Amsterdam. Hey. Hey. Ik had drie antwoorden. Ik zal eerst beginnen met die, met die uh, gal. Ja. De gal wordt gedaan door de internist is een expert op de inwendige ziektes van organen. internist voor spijsvertering. Want gal valt onder de spijsverteringsorganen. Uh, is dat uh, maagdarm uh, ja, lever dan? Ja, dus, ja, want de chaos zorgt ervoor dat het vet wordt afgebroken en je leven wordt zuiver, maar de lever is de filter voor het bloed. Als je leven niet meer goed werkt, wordt je bloed wat, meer wat, het, wat uh, ongezonder. Maar waarom heet een, een specialist op het gebied van... Um... Uh, van de gal dan de maas. Uh, wat is het? Maag, darm, lever? In, in, Waarom in, heet hij dan niet de galmaag? Nee, maar ze noemen de algemene termen internist. Oh. Dat zeggen ze een specialist okay. op het gebied van inwendige ziektes, van inwendige organen. Oké, okay, want de vraag van Herman was dus: hoe heet een specialist op het gebied van de gal? Heet het, heet, voor mij heet dat internist, want het heeft is... dan te maken met inwendig orgaan die in het lichaam ingebouwd zitten. Oké. Okay. Dat was nummer 1. Ik nummer zet twee een vinkje. Gaat, ja. Nummer 2 gaat over het pond. Ja. In Engeland gebruikt men dus voor het, het Engelse gewichtsmaat van pounds... gebruikt men dus het woord uh, LB. is een soort afkorting, een van de Latijnse naam. Maar het punt is ons dus gelijk... want een Nederlandse pond of een Europees pond is 500 gram. Terwijl het Engelse, pounds, het Engelse pond is ongeveer 460 gram in, omgerekend... In onze mate, want in Engeland hebben we een beetje andere maten. Dat is onhandig, hè? Dat is zo. En het punt dus, die LB, want in Engeland, als je ze dat afkort, dan schrijf je altijd, uh, dat en dat, LB de je, Dus dat, per pond kost het zoveel. Ik denk dat het iets te maken met de Latijn of iets keltisch, want Engeland is was eigenlijk een ander land. Maar dat is overgenomen door de Kelten, ze hebben die, en van Bretagne. Dan maar is het dan de L, de L die, het teken van de pond, dus die zwierige L met het streepje erdoor? Of mm. zijn het nou twee streepjes? Uh, nou, dus Engeland heeft één streepje in die L. Oh ja, dus een, de, die zwierige L, komt dat dan van die LB, of komt het inderdaad van die Livere waar we het net over hoorden? Nou, ja, ik dacht voor mij is dat iets, iets van de Kelt, dat komt van Pound, dus iets van uh, engeland Schotland, Ierland en uh, Engeland. Er zijn eigenlijk oorspronkelijke staten die overgenomen zijn. Door de Kelten, daardoor de Noormannen in het jaar Duizend na Christus. Ja, dus het is uh, Keltisch. Voor mij is dat iets Keltisch, uh... iets want Dus Keltisch bestaat nog steeds in Schotland. En Ierland is de eerste taal, de Keltische taal. Ze hebben in Schotland het Schots en in Ierland het Gaelisch, zoals we het noemen. Ja. Oké, okay, nou tot en, en zover dan de zwierige L. Dan rest nog de vraag waar die S in de euro teken, de S van de dollar of dollar teken de euro teken, laat ik het zo maar, maar te, gewoon zeggen. Maar in dit geval van die dollar teken die euro moet hij dus weten dat het antwoord blijven. Ik vermoed waarschijnlijk dus dat men voor het E heeft gekozen voor euro, omdat dus de euro is een puur Europese munt, want alleen de Europese Staten durven daarmee. mee. Nog van het voormalig Oosten, maar het valt ook onder de Dus waarschijnlijk is die één soort afkorting. Ja, ik vind het, de E voor de euro, euro is of. niet heel ja, gek natuurlijk. Maar waarom dan die uh, twee streepjes? Ik het de misschien van de eenheid, Europese eenheid of zo. Een van iets ideologisch. En het derde antwoord gaat over die verzekering. In principe, als je een boete betaalt, wordt het ook vermeld op je documentatiekant. Want iedere Nederlander, iemand die in Nederland woont, heeft een kaart. Dus, alle overtreding die heeft gedaan, een boetje, die hij betaald voor is opgeschreven. In principe, als iemand wil aantonen dat hij schadevrij heeft gereden, zou hij bij de officier van justitie een verklaring om ten gedrag moeten aanvragen. Dat zeggen dat je nooit problemen gaat met politie of met ja. justitie. Oké. Okay. Dat was het en dat antwoorden. Heb je dat ooit moeten doen? Ja, ik weet het zelf Ik heb ook vijf jaar lang gewerkt bij de rechtbank in Amsterdam. eerst ah. bij de uh, Pinsengracht en later bij de Parnassusweg van Toren en het bekende Veronica-programma <laughs> over de Parnassusweg. En wat, uh, wat deed je daar dan? Ik was griffier. Ik was een soort oh, assistent. Ja. Eerst de van de officier van justitie maar later had ik wat problemen. Dan ben ik overgestapt naar de Parnassus bij de kantonrechter. Oh. Maar ik heb ook al die vruchtmakende zaken meegemaakt, zoals die zamenten. Die krakers, die, die molukkers, enzovoort. Oh. Dat heb ik in het zaken wel meegemaakt. Dat en een illegaal nee. jongenslaaf met een illegaal gokspelletje, balletje, balletje. Het <laughs> is nooit een saaie dag, denk ik, uh, op maar kantoor. Je, maar in principe, uh, ik, ik, ik, ik, ik ging altijd al die zaken volgen, want iedereen mag erbij gaan zitten, openbare zitting. Yeah. Dus weet een beetje hoe het allemaal werkt? Ja. Yeah. Nou, interessant. En bedankt dat je even belde. En hey, jij ja, nog graag gedaan. Als je zegt uh, goed aan alle luisteraars. Het is oh, ja. het programma. Mensen, de groeten. Ja, dank. <laughs> Jeffrey. Doei. Dag, 0800 1121. Ik heb wel weer plek voor nieuwe vragen, hoor. Dus uh, bel vooral als je nog rondloopt met iets wat je je afvraagt... en waar je wel wat deskundige hulp bij kunt gebruiken... van de luisteraar van Nachtzuster. Annika, goeienacht. Ja, goeienacht. Nog een keer. Hallo. Ja. Nou mijn voorganger, die was maar net een slag, had me net het gras voor de voeten weggemaakt en ja. In de, de, goudblaas, de goudblaas, wat inderdaad staat inderdaad onder de internist. Ja, je weet niks van egels, maar dat weet je dan wel. Nou dat weet ik toevallig omdat ik <laughs> zelf aan de, de galblaas geopereerd ben oh, en, de, ja. door, en door de internist. Ja, nou ja, dan, is en, het, uh, dan blijft het wel hangen. Hè? Ja. Ja, en ik heb, uh, uh, ik heb mijn man net even gevraagd. Ik heb net even gevraagd. Ja. En uh, onder de internist, en die heeft ook nog weer specialisten onderzet die bijvoorbeeld de maag en de darmen enzo opereren. Maar, die, die, die, dat, zeg maar de uitslagen van daar komen allemaal weer bij de, bij de hoofdinternist terecht. Ah, oké. Okay. Hey, en Anneke, heb je alle antwoorden op het gebied van het egeltje nou meegekregen? Ja, zeker. En uh, wat, wat, natuurlijk, wat jij zo straks zei, van dat we in ieder geval hartstikke doof zijn, dat kan natuurlijk niet. Want anders zou hij niet reageren op ieder uh, geluid wat, uh, wat, wat, wat hij hoort. Dat hij nee, dan... dat maar zij nee. zei hij is nu nog niet dood, maar hij gaat straks dood als dus hij weer voor zichzelf moet zorgen. Nee. Oh, doof! Oh ja, nee. nee, hij is niet doof, nee. <laughs> En voor de rest, uh, ja, ik vond het wel interessante dingen. Alleen, ik heb nog steeds geen, geen antwoord gehoord op die vraag van, herkent u ook de stem van, nou ja, van mij dus in dit geval? Ja, daar heb ik wel een antwoord op gehoord, maar dat antwoord wil jij gewoon niet horen. En dat is? Dat is, nee. Hij eh, nee. zeg, oh, nou ja, goed, ja, dat heb ik dus wel gehoord. Ja, maar dat vond ik, ook, ik vond het ook nog niet echt een goed onderbouwde reden waarom hij dat niet mm -hmm. kon horen hoor. Dus, uh... Zoals hij mij vanavond aan zat te kijken. En echt, echt deed of hij luisterde, moet hij je, moet je eigenlijk de stem wel ja, op zo'n manier toch wel ergens herkend hebben. Maar we moeten misschien ook niet alle egeltjes over één kam scheren. Nee, nee, nee, want nee, dit is misschien ook. wel een hoogbegaafd egeltje. <laughs> nou, je lacht erom, het zou zomaar ja. kunnen. Ik, vl, ja, ik vind het een kunnen. slim egeltje dat hij bij jou in de, in de schuur gaat zitten wachten tot je hem weer eten geeft. Af en toe een nou, tukje nou ja, hij, doen. Hij, hij slaapt in op een gegeven moment. Wordt word, word hij dan wakker en dan heeft hij honger en dan ja. eet hij wat en dan gaat hij weer slapen. Precies. Alleen wat ik nog uh, zeg wilde, was, was nog wat met die egel. Uh, verdorie, nou weet ik dat niet meer. Er, was ook, er werd ook wat gezegd. Iets, uh... Nou, dan weet, ik, dan weet ik het niet nou, meer. Nou, schiet dat je vanzelf uit te binnen. Ja, maar dan bel ik niet weer. <laughs> nee, nu is het wel leuk geweest. twee, ja. man in Scheepsrecht. Ja, zo is het. Nou, Dat, uh... de, maar in de, ieder geval... Dus je weet het. de uh, goudblaas in de goud Ja, de, de internist. Ja. Ja. En de groeten en e maar weer, hè? Ik zal het doen, ja, als ik hem zie. Oké, okay. <laughs> dag, Anneke. Dan weer, jij weer verder succes, hè? Ja, dank je. Ja. Dag. Dag. dag. Ah, 0801121 Arie, goedenacht. Goedenacht, Astrid, Astrid. <laughs> Zei ik twee ja, keer dat... Arie, nee toch? Want Ja, ik heb je een kerstkaart gestuurd en oh, toen kreeg ik wow. van jou weer een kaartje terug waaronder stond Astrid, Astrid. Waarom deed ik dat ook weer? Er staat me vaak iets van bij, maar ik heb zoveel kerstkaarten zitten schrijven. Ja, dat begrijp ik, ja. Ja, ik weet het ging, ik weet ook niet meer precies. Maar ik had in mijn kaart in ieder geval dat ik Astrid, Astrid, Astrid veel liever vond klinken dan iets anders. Maar dat andere weet ik niet meer. Oh, oké. Okay. Nou, dat klinkt goed. Ja. Ja. Maar? Ja, het ging even om een dollar teken. Ik vind eigenlijk vreemd dat nog niemand daarmee gekomen is. Oh. Het is het United States dollar. En als je de U, dus het beginletter van United States neemt, de U en de S. Ja. En die schreef men door elkaar heen voor het dollar... Gewoord. Ge, ge, ge, ge en als je de U en de S door elkaar heen schrijft en de onderkant van de U weglaat, krijg je een dollarteken. Ja. Zo eenvoudig is het. Goh. Ja. Mooi. Oké, okay, heerlijk jou weer gehoord hebben. Als dus ik gaan hmm. lekker naar de radio. Laten. Ja, ik wil nog heel even weten waarom je dit weet. Is dit gewoon weer. Ja, ik geloof zelfs lagere school al. Ja, dan. oké, okay, dankjewel. <laughs> ik vind het ja, zo weet, confronterend dat ik dat allemaal niet op school gehad heb. Ja, ik heb in Den Haag op school gezeten. Misschien zo'n grote stad als daar wat meer vertellen, dat weet ik niet. Een stukje kwaliteit natuurlijk. Ja, ja. Dankjewel, Ari Ari. Oké, okay, Astrid. Hey, Doei. Oké, okay, hoi. Ja. Je kunt uh, dus bellen naar 0800 1121 met uh, al je antwoorden en je vragen. Ik zal even kijken wat ik nog open heb staan. Ja, het verhaal van Tom, die zou graag willen weten uh, waarom uh, planten en uh, bomen groen zijn. Dus, dus eigenlijk wordt dat waarschijnlijk een hele uitleg over de kleur groen. Maar dat mag, want uh, hij wil het graag weten. Waarom is gras groen, vroeg hij ook En dat vind ik dan wel een prachtige uh, vraag. Het dollarteken is uitgelegd. De zwierige L van de Engelse pond is uitgelegd. Alleen ons eigen euroteken is nog niet uitgelegd. Dus uh, doe dat vooral op uh, 0800 1121. Ferry, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Goeienacht. Dag Ferry. Dag Astrid. Zeg het maar. Uh, nou, ik had nog een aanvulling op uh, de dollar en het uh, pondteken. Ah, fijn. Aanvulling, uh, moet ik hm. zeggen. Oh uh, jee. Nou, ja, omdat je natuurlijk net het, uh, het uh, US-teken uh, duidelijk is uh, uitgelegd. Dus dat, hm. daar heb ik niks meer aan toe te voegen. En dan hoogstig nog de wetenswaardigheid die, uh, dat het woord dollar... Uh, Precies hetzelfde het woord is als ons woord de daalder. Oh ja. Er komt voor van taler, de oh. Duitse taler. Hè? Wat is het soms ook ontluisterend om gewoon maar dingen te weten? Ach, soms ligt het leven zo verschrikkelijk simpel. Ja. En dan uh, de, het pond, dat was het Librium of liveren. Ja. Uh, dat wordt het wel grappig omdat je die L die kom je ook weer tegen. Dat is namelijk de, precies de L van het Latijnse uh, lettersysteem. En dat is de L van 500. Oh. En dat is de helft van de N. Ja. Duizend. En de L was dus een half iets. Dus een pond is ook voor ons nog steeds een half kilo. Nou, een pond, een Librium of Lieve... Dat was dus de helft van een bepaalde uh, bemeten som. En zo kreeg je dus uh, inderdaad het uh, L-tekentje. L maar ja, goed, een euroteken is denk ik eigenlijk wel voldoende uh, toegelicht... dat het ja, gewoon een volstrekt uh, kunstmatig ontworpen geheel is. Maar zou daar dan een wedstrijd voor geweest zijn? Van werk... uh, dat is, dat ik, niet, maar ik kan me wel herinneren dat toen... Uh, uh, de euro uh, uh, verscheen, uh, dat er toen ook zo'n heel exact, uh, hoe heet het ook weer, zo'n die, die, zo formulier, wat dan van letterlijk van millimeter tot millimeter um, oh, ja. uh, staat hoe, hoe, een, ja. hoe hoog de hoek is en hoe ver een lijn doorgetrokken moet zijn en zo, zo'n standaard, uh, uh, dat je dus echt het standaard euro-teken krijgt. Met natuurlijk de strijd van hoe krijgen we dat op onze computers? Met, je kon gewoon programma's downloaden, en dan kon je door een uh, combinatie, Alt 5, geloof ik, kon je dan die, uh, de, de, het euroteken uh, toetsen. Het is wel grappig dat je dat nu vertelt, want ik, ik wilde net vragen... Van hoe is dat in hemelsnaam ingevoerd in al die toetsenborden en toestanden? Maar dat is me ja. nu, nu ook meteen duidelijk, dankjewel. Dan dus inderdaad, standaard toetsenbord. Ik kan het wel standaard letten in dat toetsenbord. Ja. Nou ja, maar de, de, dan, ben ik nog, nog, dan laat ik hem nog een beetje op... omdat ik benieuwd ben hoe dat gegaan is met dat logo... of logo, of tekentje met die twee streepjes erdoor. Misschien dat iemand daar nog meer informatie over weet. Oké. Okay. Maar, uh, maar bedankt in ieder geval voor de uitleg... Nou, ik vond het hartstikke leuk om het even te kunnen doen, ja. want het was toch wel een unieke kans, want ik luister eigenlijk altijd naar nachtzuster. En door een verschillende situatie lig ik op het ogenblik in het ziekenhuis. Oh. En was dit dus voor mij de gelegenheid om een ik echt naar mijn nachtzuster luisteren. Ach, ja, dan voel ik me, en me toch, en toch ik een beetje... Een ambiance. En, en dan heb ik uh, dan een beetje verlichting kunnen brengen in het ziekbed? Ach ja, dat doet een nachtzuster altijd, ja, gelukkig. <laughs> maar gaat het goed komen met je? Ben je er volgende week uit? Of, uh... Ja, ja, ja, ja. Ik ga morgen naar huis. Oh, gelukkig. Nou, dan, uh, dan wens deze nachtzuster zonder EHBO-diploma jou van harte wetenschap. <laughs> Oké, <Okay, prima. laughs> Bedankt, hè, voor het bellen. Ja, ik het graag gedaan. Oké, okay, dag. dag. Dank je, dag. Tom? Goeiedag. Hallo. Ja, ik heb nog iets uh, toe te voegen aan die dollar, die S... Ja. Solidus betekent dat. Ja, dan nou moet niet gek. Als iedereen allemaal verschillende dingen door gaat bellen, raak ik natuurlijk helemaal mijn kluts kwijt. Ja, het spijt me, maar daar kan ik ook niks aan doen. De solidus. Soli solidus. Solidus Soli dus. Soli dus betekent soldij. Ja. Soldij, dat kregen de soldaten uit jo. de Romeinse tijd. Ja. En daar komt die S vandaan. Oh. Dus. Maar, maar betekent dat dat de, de, de S met de twee streepjes erdoor, dat die komt van de US en dan de U door de S, en gewoon helemaal niet waar is volgens jou? Dat heb ik niet gezegd. Ik oh. heb alleen gezegd dat de S, solidus, soldij, wat de soldaten, Romeinse soldaten vroeger kregen en wat de. Soldaat, geloof ik, tegenwoordig nog krijgt dat noemen ze nog soldij. Maar daar komt, uh, waar komt die S vandaan? Uh, die US, dat weet ik dus verder. Nou, kan dan, antwoord, zei, dan uh, moet ik er altijd op schuldig op blijven. Dat nou, dan gewoon. gaan we er gewoon vanuit dat, het, dat ze destijds dachten: nou, weet je, het is staat voor soldij van de soldaten en het staat voor US door elkaar. Nou, dat is het ideale teken. Dat denk ik, ja, dat, ja. Denk ik dat het zo gegaan is. Maar is dus dus, dus bij het pond natuurlijk, nou ja, al die andere mensen hebben al het, uh, het gras van de voeten weggemaakt. Dat was <laughs> Libra betekent. Hè. En in het Turks uh, heb je ook Turkse ponden, zeiden ze, of Libra is het daar ook. In het Turkse geld okay. heb je ook Libra. En dat is ook uit Latijn is dat. Oh, wat uh, was, was nou de soldaat. term ook weer? Want ik wil nu solda Soldatitas zeggen. Dat is het nee, niet. Wat was het? Solidus. So, sorry hoor. Solidus. No Zo. Solidus. Ja. En dat betekent soldij. Ja. Soldij krijgen van de, de soldaten. soldaten. Ja, dat Juist. weet ik nog. Ja. En weet je toevallig ook hoe dat zit met die E van de euro? Ik heb er wel... Ik, ik, ik, vaak staat me er iets voorbij, maar ik heb er... Ja, ik, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dan okay. moet ik u antwoord op schuldig blijven. Nou, wie weet komt er nog een, uh, een telefoontje over. Maar dank je wel okay. in ieder geval. En dan even waarom waarom ben je wakker om vijf minuten over half vijf? Nou, ik zette net even toevallig de radio aan uh, en uh, toen hoorde ik dat verhaal en ik heb dat van ik weet niet meer van wie dat gehoord heeft, van, van die dollar. En uh, ja, wat meneer of die meneer eens die taal, dat had ik wel ergens, geloof ik, geweten. Dat heb ik waarschijnlijk ook op school gehad of zo, dat weet ik niet meer. Maar uh, toen dacht ik, hé, hey, dat, uh, dat nog niemand erop is gekomen, dat die S solidus is. En dat vond ik een beetje vreemd. Ik denk, al die deskundigen, die hadden allemaal, ik veronderstel, allemaal volstrekt met het juiste eind aan. Ja. <laughs> maar uh, ik dacht, hé, hey, dat moet ik eventjes voor <klaar> Nou, uh, ik zou zeggen, ga jij lekker een kopje water drinken? <laughs> ja, ik ben de dagzuster, geloof ik. Ja, precies. En ik stel een diagnose, duidelijk geval van kikker in de keel. Ja, nou, het is niet al weg, hoor. <laughs> ja, en... Maar dus in ieder geval, uh, dat, uh, uh, ja, dat, uh, dat hoorde ik ook. Want ik, ik vond het ook altijd vreemd waarom gebruik ik gebruiken ze een S in plaats van D of zo... Een ja, dag voor dollar, dat zou een D in het begin. En dat zou de euro, de E hebben. En dat is de soli. Dus. het was wel handig geweest, maar nee. Ja, Altijd ja, ja. dwars liggen. Ja, dat is... Uh, en ik geloof met het Engelse geld had je vroeger ook. Je had toch die, uh, de pond, de, de shilling en de pence. En nu heb je alleen maar de pound en de pence. Vroeger was de pond uh, 1 pond, dus 12 shillings dus 240 pence. Okay. Maar dat is dat oude Carolingische systeem. ...hebben ze mij wel eens een keertje uitgelegd, want wij moesten dat toen vroeger nog uh, leren op school... totdat to, ze dat, is, geloof ik, in 71 hebben ze dat veranderd. 1 pond is 100 new pens, is dat. En uh, dat hebben ze nu gelukkig, want dat was vroeger altijd stomme rekenen... ...waar een achterlijk Engelse geld dacht je dan, ja, ze dacht je erover toen. En, uh, maar dat is, uh, ja, dat is ook zoiets wat, wat ik op school heb gehad... 1 pond uh, 12 shillings, 42 pence. Ja. Maar Als je ook die rare rekenmethode van... Uh, uh, als je een advocaat moest betalen of een dokter... Dan rekent hij in guineas, hè? Dat is 1 pond. Oh, nu ga je er veel te veel muntjes bij halen, <laughs> hoor. Nu doe ik het niet meer. Ik doe het niet meer. Ik wens je een hele goede nacht. U ook. Heel uh. Tot de volgende keer. Dag. Dag. Heb ik nou Jan de Hoop aan de telefoon? Ja, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Moet Hallo. jij niet in de make-up? Nee, nou, zo erg is het niet. Het is alleen met vrouwen hè, dat ze anderhalf uur van tevoren al dik uh, in de poeder moeten worden gezet. Ja. Dat, is, dat, is, dat is in tien minuten gebeurd. Hè. Dat gebeurt pas om zes uur dus rijd net door Hilversum heen. Maar je bent vlak dus wel, ben je dan zo vroeg al. Um, ja. je, even voor die twee mensen die het niet weten, jij moet straks op RTL 4 het ochtendprogramma presenteren. En, en, en, en dan ben je dus zo vroeg al in Hilversum. Ja, ja ik ben vlak bij het Mediapark. Dus, uh, en doe je, ben je dan zo vroeg omdat je gaat voorbereiden of moet je zelf het weerbericht typen? Ik moet heel veel dingen zelf typen. Echt waar? Ja, ja, ja. Ik kan het overzicht. Ik moet natuurlijk ook alle andere teksten wekkend maken. Ik moet wakker worden. Ik moet heel veel koffie drinken. Uh, dus, en, en heel veel voorbereidingen doen. En dan om kwart voor zeven gaan we uitzenden. Dus straks... Het valt ook allemaal niet mee, hè? En hoe laat ga ja. je dan naar bed? Uh, gisteravond om tien uur. Oh ja, nou dan is het vol te houden, toch? Ja, ja. als ik straks thuis kom, doe ik ook nog een slaapje. Dus dat valt wel mee. Oh, lekker. Ja, dat ja. kan dan weer wel. En waar belde je over, Jan? Nou, alleen maar om even te zeggen dat wij vroeger uh, bij de AVRO... want in het vorige leven ben ik uh, disjockey geweest naar Radio Maken. Ja. Uh, ditzelfde programma gedaan heb. Niet? Jawel. Uh, af en toe gepresenteerd. En Karel van der Graaf heeft het af en toe gepresenteerd. Het heette uh, avro Service Station toen. Niet waar. Zat je dan gewoon ook de vragen en de antwoorden te coördineren? Jazeker. En ik herinner mij zelfs... het is zo lang geleden, maar we hadden een paar mensen... ik hoop dat ik weet niet of ze nog leven... meneer Pori uit Schoondijk en meneer Escher uit Den Bosch... die echt ja. iedere week belde en die op alles antwoord is. Ja, die heb ik niet meer meegekregen. Nee. En ik ben ook bij nachtdienst begonnen ergens, volgens mij ook al acht jaar geleden. Ja. Maar ja, daar had je inderdaad ook mevrouw Tomeer en uh, meneer Peperkamp... die nog wel af en toe belt. Maar uh, ja, maar die namen die jij noemt, die, die heb ik niet meer... Uh, die hebben denk ik op een gegeven moment zijn ze het nummer kwijtgeraakt. Ja, of uh, mevrouw Toxopé-Spot was toen geloof ik al 110. <laughs> dus die heeft ze 120 net niet gehaald dan. Dat is wel jammer. Oh, maar Jan, kom je dan een keer aanschuiven? Voor oh, all times lijkt, sake. Oh, dat lijkt me hartstikke leuk, ja. Als je dan toch naar ze moet. Ja, nou, ik, ik, ik, ik rijd nu het Mediapark op. Ik moet zo mijn sleutelkaart uit mijn zak halen om, uh, om binnen te komen. Nou, weet en, je dan, binnenkort als je een keer per ongeluk vroeg in slaap bent gevallen... en je denkt van, nou weet je, ik ga een uurtje eerder weg... dan schuif je ja. even gezellig een uurtje aan. Oh, dat lijkt me leuk, dat lijkt me leuk. Dat, ja. Nou, en, dan en dan ga oh, ik daarna ga ik het uh, ochtendprogramma van RTL4 <laughs> presenteren. <laughs> nee hoor. Is het leuke is dat ik nu uh, het Mediapark oprijd langs het pand van Omroep Max. Ach, nou ja. zwaai eventjes, want misschien dat de schoonmakers nog bezig zijn. Heel goed, heel goed. Dankjewel ik, voor. Ik, ik, ja. ik moet ook wat doen, want ik moet er sleutel kijken. Nu. Ja, nee, je hebt ook gelijk, je moet aan het werk. Nee, dank dat je even belde en dan zie ik je binnenkort gewoon een keer hier binnenlopen. Dat is gezellig. <laughs> Oké, okay, dag Jan. Ja, bedankt. dag. Dag heb ik het helemaal niet over de actualiteit. Vergeet ik helemaal te vragen wat er in het nieuws is. Maar dat weet hij natuurlijk nog niet, want hij komt nu binnen. En dan gaat hij zich pas verdiepen in wat het hete nieuws is van dit moment. Ja, nou, zo kan het dus gebeuren dat je het opeens weer over jaren geleden... over uh, surfersalon of uh, nachtdienst hebt. Maar sinds ruim een half jaar is dit dan weer nachtzuster bij Max. En uh, gelukkig ook weer met dat oude oude uh, ja, uh, systeem van vragen en antwoorden. We zijn eigenlijk gewoon een soort encyclopedie voor je op de radio. Je kunt het allemaal opzoeken in je encyclopedie. Je kunt het allemaal opzoeken via internet. Maar je kunt het je ook uit laten leggen door mensen die verstand van zaken hebben en die luisteren. Dus leg je vraag voor aan die deskundige mensen via 0800 1121. Herman. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Eh... Uh, ik had, ik, had, ik, ik had een vraag. Ja, nou ja. En, en een, aan een antwoord trouwens. Goh, het is weer alles tegelijk, zeg het maar. Uh, nou, jullie hebben het altijd de hele avond over die egels. Ja. Misschien dat je het woord bijna niet meer uit kunt spreken, zo vaak is het al gezegd. Ja. Maar uh, waarom mag je die beestjes geen melk voeren? Ja, omdat ze daar, um, uh, hoe zeg ik dat, uh, zonder dat je ontbijt heel onsmakelijk wordt, maar omdat ze daar hele dunne poep van krijgen. Oh, oké. Okay. Nou, dat weet ik dan weer. <laughs> weet ik eindelijk iets, is dat het. Dat is met poezen ook zo. Moet je eigenlijk ook geen melk geven. Oké. Okay. Maar sommige poezen die zijn er van jongs af aan keihard te tegen gehard En dan kan het weer wel. Maar bij sommige poezen moet je dat gewoon niet doen. Die kunnen daar niet goed tegen. Oké. Okay. Nou, en wat was het antwoord waar je voor belde? Uh, waarom dat je gras groen is. Oh, mooi. Want dat snap ik nog niet zo goed. Uh, nou... Als... Nee, dat, is dat was een flauwe. Dat was een, dat was een, ik, heb een, ik heb een grap en ik heb een flauwe antwoord. Doe eerst antwoorden. het flauwe antwoord. Ik ben dol op flauwe antwoorden. Nou, als het wet was, dan zag je met voetballen de lijnen niet meer. <laughs> nee, nee, Verzin je, je dat nou goed. zelf? Want ik vind het best een goede grap. Ja, hij is wel heel flauw natuurlijk. De ja. in de nacht, maar... Ik vind hem eigenlijk wel leuk, ja. Maar goed, wat nee, is het echte eh, antwoord? Waarom is het gras goed? Ik heb ooit eens een biologieleer gehad. Ja. En als je die goede man aan het begin van de les een hele intelligente vraag stelde... waar hij veel over kon vertellen, dan, dan, dan praatte hij vijftig minuten lang over, dat, over die ene vraag. En dan was onze les snel afgelopen en kregen we meestal ook niet zoveel huiswerk op. <lacht> en toen heeft ooit dus iemand gezegd van ja, waarom is alles groen dan? Ja. Yeah. En daar is me nog een klein beetje van blijven hangen. Want daar heeft hij vijftig minuten over doorgezaagd. Ja, zo'n zo beetje wel. Ben ik blij dat hij nu niet belt, zeg. <lacht> <lacht> Nee, het heeft ermee te maken dat uh, alle planten een bepaald soort licht nodig hebben. De ene plant heeft wat meer licht nodig dan de andere. En de ene kleur groen is natuurlijk niet de andere kleur groen. Nee. En uh, doordat ze een bepaalde kleur groen hebben, groen vangt uh, over het algemeen het meeste licht op wat het plant nodig heeft voor uh, de fotosynthese. Nee. En dat is eigenlijk de reden waarom dat het groen is. Dus, de, uh, want ik heb altijd geleerd dat het met licht uh, de, is het precies dat, even kijken hoe is dat het ook weer. Wit weerkaatst kaatst al het licht en zwart absorbeert al het licht. Juist. En dus groen, donker, donker, absorbeert, groen absorbeert al het licht dat de plant nodig heeft. Juist. Nou. Dat, is, dat is min of meer de Jipper en Janneke antwoord. Ik wou net zeggen, ik er ook niet over te zeggen maar... Jipper en Janneke kun je het bijna niet maken. Daarom. Dus maar dat is wat, wat mij dus blijft hangen. En, en daarom heb je dus ook bijvoorbeeld planten die dus uh, binnen kunnen staan, die minder licht nodig hebben, dan planten die wel weer veel lucht nodig hebben. En daar zit ook een heel verschillende kleur van, van het blad. Ja. Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik zou zeggen, ga het onderwijs in. Mm, nou ja... Nou, uh, nee. Liever niet. Nee, maar een paar lessen had die leraar ook wel in de gaten hoor, dat we dat van die intelligente vragen vroegen. En toen kreeg ik op het einde van de les nog een heel pak uitbraak mee. Dus toen hebben we er ook maar mee gestopt. Toen was de lol er wel weer af, inderdaad. Ja. Hey, en wat dus. ga jij nu doen? Want het is weer kwart voor vijf op mijn klok. Dus ik ben weer He. benieuwd waarom mensen... Ik moet nog, uh, nog tweeënhalf uurtjes werken. Ik uh, werk in de nachtdienst. Ah, en wat heb je gedaan dan? Ik, uh, ik, ik werk in de beveiliging. Oh, oké. Okay. Alles veilig vannacht? Alles veilig vannacht. Die Gelukkig. verdeelde is... Uh, ...op één ene blijven blijven leegen vanavond. Eh, nou, dat is mooi, dat is maar ja, fijn wat om niet te Ja, kan er komen. Het is, nog, het is nog, vroeg, hè? Nee, dan zijn ze ergens anders actief. Want ik word niet gebeld door die andere beveiligers, dus die zijn druk dan. Oké, okay. nou dan in ieder geval ik moet ja. aan al die andere beveiligers. Oké, okay. nou goed, er terug en tot de volgende keer. Oh, wacht, ik had nog één vraag. Oh, ja? Kom je, ben jij van het jaar 1971? Nou, ja, dat hou ik liever een beetje stil, maar ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee, neem. Dan weet ik op wie lijnen. Want? Nou, dan, uh, ik heb even op het forum gekeken van Radio 1. Het forum van Radio 1. Ja. Wat is wat nu weer? Wat Het ja, dat, forum van Radio 1. Leuke, daar sta je met een hele leuke foto op. Niet is waar. Ja, ja, ja. Wat nu dan weer? Het forum... Wat is dat? Het forum van Radio 1. Hoe vind nee, is ik dat? Dit is, is het forum van Astrid de Jong. Nou, dan doe je maar gewoon uh, Astrid de Jong in toetsen op uh, Google. Ja. Dan dan heb een ik een, een eigen forum? En daar staat, daar staat ook een hele leuke foto van je op. En ik vind het altijd leuk om mensen aan de radio om even te kijken op internet wie je nou aan de lijn oh. hebt. Maak je er altijd een voorstelling van, van die mensen. En dan blijkt het er heel anders uit te zien dan hoe je je dat voorstelt. Oh, dit is het forum van nachtzuster.net, bedoel je? Juist. Ah, ja, daar staat mijn geboortedatum. Dat moet ik even weghalen. Straks weet iedereen hoeveel jaar ik ben. Dat kan niet, want ik ben veel te jong voor Max. Okay. <laughs> nee, Oké. Dat, nee, ja, dat even, is een dat leuke foto. Ja, die is ook al best wel, veel, best wel oud. Maar dat ben ik wel. Met heel veel make-up en belichting. En, uh, ja, het ziet, het, ziet er, het ziet er erg aantrekkelijk uit. Ja, uit. het, het ziet er nu heel, heel anders uit, hoor, om kwart voor vijf s'nachts. <laughs> dat geloof ik. Maar ja, ik denk, ik denk iedereen die al de hele nacht bezig is. Dus. Oh, zie je er zo slecht uit, joh? Nee, ja, dat weet, weet ik niet. Ik ga niet in de spiegel uh, kijken. Nee. Nou, dat uh, ze moe in het worden zijn, dat is in ieder geval zeker. Dat is een... Uh, nou ja, valt ook eigenlijk wel mee. Maar ik wens je wel een goede nacht. Werk ze nog even. Dankjewel, jij ook. Oké, okay, hoi. Goedzo, Doeg. Abdul. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen met Abdul. De taxi is Arnhem. Gaat het goed, Abdul, met de taxi vannacht? Ja, nou, niet echt. Is het rustig? Ab als een trein in zijn achteruit. Oh, hoe dat zo? <laughs> ja, nee, maar ze zeggen als een trein. Uh, dat betekent dat dat uh, goed gaat. Ja, nee, dat snap maar... ik. Het gaat zo slecht dat het precies andersom slecht gaat. Maar wat gaat er slecht dan? Ja, er wordt gewoon weinig van een taxis gebruik van gemaakt. Ja, mensen zijn het bezuinigen. Ja, maar voordat je weer aan de beurt bent, moet je echt heel lang wachten. En ik ben toevallig nu bezig met internet, dus uh, tijdens het wachten had ik mensen in de auto. Oh, ja. Maar moet je nu gaan rijden? Ja, ik ben uh, eigenlijk aan het rijden, dus. Je bent aan het rijden en ondertussen met mij aan het praten. Nou, laten we het dan maar, ik, maar snel ja. over het intelligente onderwerp hebben. Waar belde hij over? Ik had over veto uh, van mensen uh, van uh, van die machtige. Even uh, wachten. Hierzo, toch? <hijen> ja, ben je de, laat ze er eerst maar even uit. Laat ze maar even rustig uit, Abdoel. Ik praat het wel vol. Ja, stel je voor, weet je, oh, dan zit hij met mij te praten en dan vergeet hij de deur open te doen voor die mensen. Dan krijgt hij geen tip. Geen fooi. Het gaat om feto. Wat mensen. maar heb je nou, Abdul, heb je nou die mensen eruit gelaten? Of zal ik je terugbellen? Nee, ga dan maar gewoon die mensen er even eruit laten, want anders krijg je straks geen vooi. Nee nee nee, dat komt wel goed. Nee, leg mij maar, maar even op de stoel. Dan ga ik even met Marleen praten, kom ik daarna gewoon weer bij jou terug. Is goed, doen we dat? ja. Oké, okay, succes, Abdo. Okay. Ja, stel je voor, weet je, die staat de hele avond, staat hij in zo'n rij taxi's bij het station of zo. Is die eindelijk aan de but? Die mensen moeten natuurlijk naar de hoek van de straat om te lopen krijgt hij al, zeg maar, 2,40 euro. En dan loopt hij ook nog eens een keer zijn fooi mis, omdat hij met mij zit te oh, houden. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik ga eerst even met Marleen praten. Marleen, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Hallo. Potverdorie. Potverdorie. <laughs> Potverdorie. Wat ben jij toch weer wakker. Ja, ik, ik was avondzuster 35 jaar lang. ja <laughs> Maar ik blijf wakker gewoon nu. Ik ben met pensioen. Maar uh, even over dat groen. Ja. Dat is chlorofielvorming. Ja. En uh, door de fotosynthese inderdaad, uh, je mag ook nooit een groen blad eraf halen, want het onttrekt de chlorofiel aan een gezonde groene blad. Oh. En dan wordt die geel. Oh. En even over, over de vogelnestjes. men adviseert ja. ze aan de oostkant op te hangen. Ja, ja. ja maar dat, de... heeft deze, dat wordt dan geadviseerd, maar dat weet deze mus niet. Nee, nee, nee. Nee, geef niet. Je hebt dus, altijd van die uitzondering. Ja, en dan is het... Laat hem maar. Dan begrijp, straks ga je dan een, vogel, van hoe heet, een vogelhuisje ophangen aan de oostkant... maar deze mus wil duidelijk als, als een kan, tuin hè? op het zuiden. Ja, nou laat je toch uh, uithangen, dat, ja. uh, dat ding. Nou. Ja, goed ook over de internist. Nou ja, dat is nou weer veel te laat. Dan zit je je hele lijstje bij te houden ondertussen... Uh, ja, in mijn hoofd. <laughs> ...maaien mensen het groene gras voor je voeten weg. Ja. Dat is jammer, hè? Ja. En, en, en, en um, heb je galstenen of zo, dan ga je naar de chirurg. Ja. Eerst naar de internist en dan naar de chirurg. Ja. Ja. Ja, nou ja, dit, dit maakt er niet uit. Die kan alles natuurlijk op zich... Uh... Ja, internist, inwendig, dat ja. zegt het dan natuurlijk, hè? Ja. ja. ja. En over die geestentoestand. Ja. Oh, je luistert echt apart. al de hele nacht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Het <laughs> ja. komt allemaal door de hersenen. Ja. Vaak zijn het hallucinaties ook van mensen. Maar ja, Eerlijk? dat is een heel ander onderwerp. Ja, zeker. Oh, maar nu open je een beerput, Marleen? Ja, ja, ja, het stinkt. Want mensen zijn ervan overtuigd dat ze dingen Ik zien en Ik voelen. En... Ik weet het. Maar dat geeft niet, ze mogen zich daarin vastbijten. Maar er zijn hele andere mensen die erover zijn, zoals Dick Zwaap of zo. En uh, andere hersenonderzoekers. Het zijn hallucinaties vaak. Oh. En vaak bij gelovige mensen. Mm. Ja. ja. Oké, okay. dankjewel Marleen. Hey. Hey, en als we onze Griezel uitzending gaan maken, dan bel ik je weer, ja? Ja, oké okay. Niet omdat je griezel bent hoor, maar om, nee, inderdaad omdat je sceptisch bent. Ja, <laughs> precies. oké okay. Nou, goeiedag nog. Ik ben naar je te luisteren weer hoor. Oké. Okay. Dag, dag, dag. Doeg. Abdul. Even kijken of Abdul nou weer terug is. Hè? Wat ja. Abdul. Abdul denkt ook, ik de, blijf niet de hele tijd verbonden met... Het is wel gratis hè, 0801121, dus het maakt niet uit als je de hele tijd blijft hangen. Ik probeer hem, wacht even, hoor, want ik heb hier zijn nummer. Bel me gewoon even terug. Zeg ik wil een taxi bestellen in Arnhem. Oh, is hij in gesprek? Hm? Nou, dan wordt hij zeker net besteld. Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke goed voor hem. Dan uh, gaat het goed met de zaak. Laurens, goeienacht. Goeienacht. Ik, uh, ik luister sinds lange tijd jullie programma ook ja. altijd. Eh? Ja. En ik had vorige week ook al gebeld. Dus, maar ik kan het verhaal bevestigen waarom groen is en bomen eigenlijk ook groen, woord, groen worden. Maar dat heeft inderdaad met licht te maken. Want ik werk uh, zelf met paarden en bij iemand die ook asperges tilt. Wat, die ook? Asperges tilt. Oh, asperges tilt. Is het aspergeseizoen al begonnen? Nee, nog niet. Oh, is jammer. al begin juni-juli. Maar oh. uh, je hebt witte asperges en je hebt groene asperges. Ja. Zodra uh, uh, asperges uh, omhoog komen, dan gebruiken ze de witte kant. Want dat wit laat licht door. Ja. En als we willen dat asperges vertragen, dan pakken ze de zwarte kant. Want zwart ligt tegen. Je kan het vergelijken, eh, zeg maar, je grasveld. Ja. En laat bomen, ja. bomen, hoge bomen, nemen uh, vrij veel licht weg. Dus gras zal nooit groeien als het geen licht heeft. Kun je het nog volgen? Nee, ik snap er geen hout van. Ik bedoel, ik, weet, ik, ik, snap, wel, ik, snap, wel, ik snap het principe wel, alleen ik begrijp je uitleg niet zo goed. Nou, Ligt vast volledig van mij, hoor. Je hebt een grasveld. Ik heb een grasveld. En je woont, stel, je woont in een bos, want wij wonen in een bos. Ja. En je plaatst hoge bomen. Ja. Dan zal je gras niet groeien, waarom niet? Nee. Omdat het geen licht krijgt. Nee. Ja, dat is logisch. Maar hoe zit het nou met die asperges? Nou, uh, als jij zeg maar asperges tilt. Ja. Uh, uh, die komen dus. Uh, niet omhoog zodra het cel of zwart is. Zo nou, je hebt ook een slechte lijn, het spijt spijtmoorlouwens. Ja, nou, uh, is het nou beter? Nou, dat weet ik niet. Moet je even doorpraten. Maar de asperges, ik snap het niet, met de witte kant boven of met de zwarte kant boven? Dat nou, wil ik zal het uitleggen. Het is hetzelfde als met het grasveld. Ja. Als je, want het cel van een asperge... Uh, plastic cel heeft twee kanten. Dus als je de zwarte kant pakt, laat geen licht door. Ja. En als je de witte kant pakt, laat wel. Het maar licht wat door. bedoel je nou met de zwarte kant pakken of de witte kant pakken? Nou, dat heeft met de lichtsituatie te maken. Met de met lichtsituatie? Ja. ja Terwijl de zon schijnt op uh, de zwarte kant, ja. dan laat het geen licht door. Nee. En als je de witte kant pakt, je kan het vergelijken met een soort t-shirtje, zeg maar. Als je een uh, zwarte t-shirt uh, uh, pakt, dan ja. laat warmte door. Ja. En wit laat geen warmte door. Hm. Ik ben bang dat we er heel lang over kunnen praten, maar dat het ja, voor mij niet dat duidelijker snap gaat ik. worden. En zoveel tijd heb je niet. En Hier, al die tijd krijg ik. ik verschrikkelijk veel zin in, uh, in asperges. Ja, dat begrijp ik. Ja. Maar dan zou je toch, toch even tot uh, na Pasen moeten wachten. Na Pasen? Nou, dan doe ik dat. <laughs> okay. Maar ik haal ze gewoon uit zo'n potje joh, van die doodgekookte. Ja, daarom. Ja. Nee, nou. maar uh, mocht je nog ooit vragen hebben of ik weet niet wat, dan ben uh, dan nee, nou, ik heb meestal wel weer aan erg graag. Vragen. Ik heb meestal zo rond, rond deze tijd, op donderdag, heb ik wel vragen. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> Dag Laurens. Dag, hoi, bedaag, bedaag. Hoi, Robert. Dag, Robert, ja. En, nou, al die verhalen koppen wel een beetje. Uh, ik ben zelfs leren aardeskunde. En uh, over dat licht heeft me altijd geïnteresseerd, dus daar weet ik nog wat van. Ja. En als er, uh, zo'n asperse bijvoorbeeld, als die in de, in, in de aarde zit, dan krijgt hij geen licht. Hm. En dan blijft hij wit. En ja. als daar die asperse boven de grond gaat piepen, dan brengt die asperse de... ...chlorofiel, waar ik net over gesproken ja? werd, naar de buitenkant en dan kan hij het licht ontvangen. En dan wordt het een groene asperge. En ja, en, en uh, de plant heeft namelijk de mogelijkheid het chlorofyl te manipuleren voor de winter hij uh, naar het houtachtige deel toe. Al het chlorofyl, want dat is heel zuinig op het chlorofyl dat moet hij gebruiken om uh, zeg maar te kunnen groeien. Hè. Dat is, uh, om de assimilatie mogelijk te maken. Om, ...om uit de lucht uh, de, zeg maar, de CO2 te halen. Want hij haalt de koolstof, dan maakt hij de plant van. Uh, dan maakt hij uh, ja, koolstof uh, de plant van. En de zuurstof, dat geeft hij weer terug. Nou, dat, dat gebeurt met chlorofiel. En uh, dat heeft dus heel, heel, heel hard nodig. En in, in de lente dan geeft hij dat chlorofiel aan de blaadjes. Dan komt het ja. aan de buitenkant van het blad. Als er buiten wat, wat glosiel zit, dan ziet hij groen. En het is eigenlijk zo interessant om te weten waarom het moet dan groen zijn. Hij heeft namelijk van ja. het licht, van alles licht, heeft hij het rode licht nodig. Oh ja. ja, daar stond mij ook iets van bij, van met die tegengestelde kleuren, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Ja. Dus als je het licht door een prisma instuurt, stuurt, dan raven het uit elkaar... En dan heb je alle, alle kleuren licht, maar regenboog. Ja, maar heeft hij het rode licht nodig? Want vindt hij dat en lekker? Hij heeft het rode licht nodig. En dat, dat rood haal je uit het spectrum met groen. Ja, ja, dat, ja dat, snap, dat snap ik. Nou, als ik het snap, dan is het heel duidelijk. Dan ben je een goede leraar aandrukskunde. En nog eventjes voor nou, mij. Ik heb het van mijn leraar biologie gehad vroeger. Oh, oh. Ik, ja, nou het ik is... weet nog. Oh, nee, dat interesseert niemand wat. Maar ik doe het even. Ik weet nog steeds. Aardrijkskunde of geografie is de wetenschap die de verspreiding en samenhang van geografische verschijnselen op het aardoppervlak bestudeert. Ja, in ja, relatie met datgene wat de mensen mee doen. Ja, je hebt er niks aan, maar ik heb, het is er zo ingestampt door um, meneer iets met wol. Ik weet niet meer wat. Goed, maar oh, um, wat ik nog vragen wilde is: is nou de witte asperge, is dus als je een witte asperge heet, is dat eigenlijk een asperge die dus eerder uit de grond is getrokken? Ik heb zelf fantastische asperges geteeld. Ja. Uh, Iemand moest daarvoor. En als je dus die, uh, de aarde er, er omheen doet dan een keer, ja. dan blijft die wit. Ja. En wat is lekkerder, een wit of een groene? Ik heet altijd groene. Want er ja. zit uh, lekker dat, rood licht in. Dat vind natuurlijk ook, zeg maar. <laughs> dat, in de natuur, heb je niet dat, dat de planten constant worden aangeaard? Zoals uh, dat? Dus proeft lekker, proef lekker naar plant. Uh -huh. Ik, uh, ik ga je bedanken, want ik, ik moet eruit voor het nieuws. Maar echt bedankt voor de bijdrage. Oké, okay, dag. Dag.